In Engeland herdenken ze de vermoorde politicus. Premier Johnson en andere Britse politici hebben bloemen gelegd... op de plek waar de politicus gistermiddag werd doodgestoken. Vertelt correspondent Fleur Launsbach. We zien vandaag beelden van de Britse premier Boris Johnson... naast Labour leader Starmer die bloemen komen leggen inderdaad. Dat zie je niet vaak, zo schouder aan schouder staan, deze twee mannen. Ja, Zo'n heftig incident die brengt ook eenheid natuurlijk. Je ziet vandaag veel ministers, bekende ministers... Die waardering uitspreken en bloemen komen leggen. Ook was er een moment stilte. De politicus werd gisteren tijdens een werkbezoek meerdere keren gestoken en overleed daarna. De man, een, de dader, een man van 25, werd kort daarna opgepakt. De politie zegt dat het waarschijnlijk gaat om een terreurdaad. Hij zou een islamitisch extremistisch motief hebben. En in Frankrijk staan ze vandaag stil bij de vermoorde leraar Samuel Paty. Het is vandaag precies een jaar geleden dat de docent werd onthoofd door een 18-jarige extremist. Omdat hij cartoons over, de, over Mohammed in een les had getoond. Bij de ingang van het Franse ministerie van Onderwijs hangt nu een gevelsteen als eerbetoon aan de vermoorde leraar. De politie vermoedt dat de eigenaar van een woning brand in Best bij Eindhoven. Zijn huis zelf heeft aangestoken. Vanochtend stond zijn woning in brand. Buurbewoners zeggen dat de man vaker heeft gedreigd de boel in de hens te steken. Omdat hij binnenkort uit zijn huis wordt gezet. De man is aangehouden. En Martijn en Laura uit de Appingedam gingen dit weekend een nachtje kamperen. Niet op een zonnige camping, maar in een kerk. Is een actie van kerken in Groningen om geld in te zamelen om de kerkgebouw te onderhouden. En dan zit je dus ineens in je eentje in zo'n groot koel cool gebouw, vertelt Laura aan RTV Noord. Bijzonder. Wat was er zo bijzonder aan? Nou, um, het was uh, redelijk fris natuurlijk. Ja? En uh, we hebben... Uh... We hebben wel lichtjes aangehad, want het was behoorlijk donker. En om het half uur word je even opgeschikt door de kerkklok. En vanochtend kregen de twee ook nog een ontbijtje tussen de kerkbanken. Het weer, vooral bewolkt. Af en toe komt de zon door. Het blijft droog en het wordt zo'n 14 graden. Morgen wordt een beetje hetzelfde weer. CFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB.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 Baby, you're my dream in motion, and I won't give up. Oh Even na twee uur Zandvoort een hele middag. We zijn er weer vanaf uh, Tolweg 10a. Dit is Zandvoort op zaterdag in een lekker zonnetje. Goedemiddag, Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Niet te vergeten, Ja, zoals het zo vaak is, uh, als wij binnen zitten gaat het zonnetje schijnen. Hè? Ja, Jij bent net uh, nog even buiten geweest. Ja, Heerlijk ja. weer hè, op het dit moment. Zalig na zomer weer. Heerlijk.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 Dus vele coureurs, familie, vrienden en kennissen zijn dit weekend op het circuit aanwezig. En mocht u nou toevallig ook in Zandvoort zijn dit weekend... ga dan lekker naar het circuit. Want het is twee dagen hele afwisselende races. En normaal gesproken zijn wij er ook altijd bij... dankzij ons Willem van Densen, onze vaste reporter op het circuit. Maar hij is dit weekend niet op het circuit aanwezig. Helaas, helaas, niet. helaas nee. niet. Maar in ieder geval, bent u in Zandvoort, houdt u van racen... ga dan kijken, de finale races...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 Naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, Kijken kan je ook naar de Dansmarathon, oh, uh, Albert dan? Jan. Oh, oh. Want vanavond uh, is uh, de grote finale op uh, SBSS. Uh, zo rond tien uur. En dan weten we welke koppel uh, de winnaar zou zijn. van de succesvolle, helaas niet, Marathon.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 Na de A galera ben weer terug. Ik e passou a menina ben linda. terug. coragem, e comecei a falar. nossa, nossa, assim você me mata. Ai, Ik ben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 Als je me heen Ai, als eu te pego Ai, Ai, als je te peg bent. Que delice, hein? Ja, de zomer is van alweer heel veel jaren geleden. Jo, de Michel Tello. In I say you peggo. Een echte.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 de testlocatie aan de Halterstraat bevindt zich naast de lunchbreak... en is elke dag open van 8 uur s morgens tot half 10 s avonds. Je kunt daar ook zonder afspraak terecht. Je meldt je ter plekke via je smartphone of tablet aan... om gebruik te kunnen maken van de gratis testmogelijkheden. Met een corona-toegangsbewijs is het mogelijk om toegang te krijgen... tot de horeca, een culturele of sociale sportieve activiteit of een evenement. Kijk voor meer informatie over het gebruiken van toegangstesten... en het ontvangen van een geldig corona-toegangsbewijs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 Gingen we even naar de antillen met de antillen van deze week je hoort de holiday. En inderdaad, de herfstvakantie is begonnen. Dus uh, ja, laten we hopen dat we weer wat te vragen hebben dat, uh, dat we dat blijven houden de komende dagen. Albert Jan heeft het uitgezocht en je hoort het dus zo duidelijk na deze.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 Morgenavond is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 10 graden. En de komende dagen is het bewolkt en neemt de kans op de regen toe in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 17 graden overdag en 14 graden s'nachts. De wind waait uit het zuiden en is matig windkracht 3. En vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe... en daalt de temperatuur tot 11 graden Celsius overdag en 8 graden Celsius s'nachts. Nou. Oké, okay, dankjewel albert Jan. Toch nog redelijke weer, in ieder geval redelijke temperatuur de komende dagen. Dat was het weer. Zie het voort. en onze zuiderbuur Stroma E heeft een nieuwe single en die heet Santé. Asuki non n'ont pas. A ceux qui non n'ont pas. Oza, oza.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 Met een uh, leuke nieuwe single die je uh, zojuist hoorde op de Zandvoorts Radio. Dat was Santé. Zo dadelijk gaan we naar uh, Duintjesveld Toervod. We hebben het voor elkaar gekregen hoor. Jan van der Leeden is speciaal voor ons uh, aanwezig bij de wedstrijd van vandaag. SP Zandvoort tegen Waterwijk. Maar eerst deze van Arita Franklin. Do you do you mm -hmm.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 Ze zijn nog niet begonnen. <laughs> nee, en dan wordt het heel lastig. <laughs> dan wordt het lastig. van de politiek nu. Dus we hebben nou uh, gezegd... van uh, be, uh, zo tegen vijf over drie gaan we voor het eerst uh, schakelen. Dan zullen ze ongetwijfeld uh, zijn begonnen. Ja, goed, klopt. Uh, vanmorgen, goedemorgen antwoord. En er was een verrassing, stond daar in de programmering. Ik was natuurlijk razend benieuwd welke verrassing dat, zijn, dat, dat zou zijn. Maar dankzij Henkeur Keur weten we wie het is. Het is namelijk uh, Jerry Kramer, want die... Uh,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 Ja, ja. En dan even over de, over de mensen de, de, de, van je nieuwe partij. Wat voor mensen kunnen we verwachten op de lijst? Heel divers. Van GroenLinks tot uh, VVD, van uh, jongerenpartijen, uh, uh, kinderen van, van jongeren van uh, ondernemers. Alles, uh, alles uh, bij elkaar.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 Ja, dat er een nieuwe partij nodig is die dat... Uh... Ja, nu, nu, nu zag je dat dwarsliggen natuurlijk ook wel vaak van een andere kant. Uh, we hebben drie coalities gehad de afgelopen raadsperiode ja. uh, In hoeverre vindt jouw nieuwe partij die stabiliteit belangrijk? Of is het vooral uh, dat je bij jezelf uh, bij je eigen punt blijft... Om...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 kan je natuurlijk heel snel naar een bepaald uh, bericht uh, worden doorverwezen. Ja. Dus, dus ja, dat, is, uh, dat zijn nieuwe mogelijkheden. En nee. daar zullen wij natuurlijk ook, denk ik, net als alle andere partijen gebruik van gaan maken. Ja, de, dat je dat uh, makkelijker toegankelijker maakt. Ja. Dan heb ik nog een la, laatste vraag. Eigenlijk vraag ik die vaak aan uh, nieuwe initiatieven. Welke, met welke boodschap ga je de verkiezingen in?